4 uur. Het LOS-journaal. Gert Kluk. De rechtbank in Alkmaar heeft het OM in een rechtszaak over drugshandel niet ontvankelijk verklaard. wegens het knoeien met telefoontaps. Door de politie zijn feiten uit afgeluisterde gesprekken verdraaid. en ook zijn gesprekken verzonnen. Een verdachte tegen wie een celstraf van 12 maanden was geëist, is daarom onmiddellijk vrijgelaten. De zaak kwam aan het licht nadat de advocaat van de man de geluidsopname van telefoongesprekken had opgevraagd. Nou, op deze manier werd het uh, in het dossier weergegeven alsof het zo was dat mijn cliënten uh, in, uh, in drugs dealden. Um, terwijl dat uiteindelijk helemaal niet uit die gesprekken bleek. Omdat de gesprekken achteraf niet leken te bestaan of uh, geheel waren omgedraaid. De Europese Unie heeft een reeks sancties tegen Zimbabwe opgeheven. De maatregel volgt op het vreedzaam en succesvol verlopen referendum over een nieuwe grondwet van eerder deze maand. Dat staat in de verklaring van EU-buitenlandcoördinator Ashton. Het reisverbod van 81 Zimbabweanen wordt opgeheven en ook mogen ze weer bij hun bank te goeden. De EU heeft ook acht bedrijven van de lijst gehaald. Voor president Mugabe en tien van zijn trouwtse adviseurs blijven de sancties wel van kracht. Het verzoek tot uitlevering van drie verdachten van de mishandeling begin januari van een man in Eindhoven wordt ingetrokken. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Van een van de verdachten, Ismaël B., werd eerder vandaag al duidelijk dat hij in België kan blijven. Volgens het OM blijkt het onderzoek dat de drie geen actieve rol hebben gehad... bij de mishandeling, die veel ophef veroorzaakte... omdat beelden ervan in de publiciteit kwamen. Het Hof van Antwerpen bepaalt morgen of de andere twee verdachten in België... wel worden uitgeleverd aan Nederland. Dierenpark Zo mag zich koninklijk noemen. Het dierenpark krijgt het predicaat ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan. De oorkonde werd uitgereikt door commissaris van de koningin de gelderland Cornielje en burgemeester Krikke van Arnhem. Burgers Zo werd in 1913 geopend, toen nog onder de naam Vasanterie Buitenlust. Oprichter Johan Burgers gaf in 1924 zijn naam aan het park. In een verpleeghuis in Laren is de presentator en zanger Herman Emmick overleden. Door zijn werk voor radio en televisie was hij vanaf de jaren 50 tot in de jaren 90 een bekende Nederlander. Als zanger had hij een grote hit met het lied Tulpen uit Amsterdam.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 Het weer droog en geregeld zon. Alleen in het zuiden wat meer wolken. Het is vanmiddag 2 tot 4 graden. Verder waait het nog steeds een schrale oostenwind. Vannacht brede opklaringen en lichte tot matige vorst. Morgen overdag en woensdag droog en zonnig. En 3 tot 5 graden. ANVB ah, verkeersinformatie. Een redelijk normaal begin van de avondspits. met wat korte dagelijkse files bij Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. De opvallende die staat bij Amsterdam op de A10. 4 kilometer tussen Oostorp en de Afrid Er staat daar een auto stil op de rechte rijstrook. ZZP'er! Als ZZP'er moet ik op zoveel dingen letten. maar ik denk niet na waar ik mijn auto moet gaan zetten. Ga ik naar klanten toe en parkeer ik mijn heilige koe.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 Maar eerst cultuur met Anton de Goede. Anton, welkom. Tessel. Um, vorige week vertelde de overheid heel trots. dat er 89 nieuwe objecten zijn uitgekozen. die worden voorgedragen als Rijksmonument. Denk je dat gaat goed? Maar er staat natuurlijk tegenover dat aan de achterdeur. er ook van alles verkocht gaat worden. Misschien wel minstens zoveel al bestaande monumenten. 34 Rijksmonumenten staan op de nominatie om verkocht te worden. En dat heeft inderdaad veel minder publiciteit gekregen dan. Dat begrijp ik ook wel, ja. Dat, dat stoere nieuws vorige week. En onder die gebouwen. Uh, de Trompenburg, een buiten uit de 17e eeuw in Schraveland, niet zo ver van Hilversum. Ooit gebouwd in opdracht van Cornelis Tromp, de zoon van onze zeeheld Maarten Tromp. En de vraag is inderdaad, Tessel, uh, of die verkoop wel zo'n goed idee is. Ik bezocht niet lang geleden dit gebouw met schrijver Bert Natter, die er een boek over schreef. En jij hebt het ook ooit van binnen gezien. Ja, een paar ik wist niet wat ik heer. zag. Ja. Het gold ooit als een zomerverblijf, maar heeft de omvang van een klein paleisje. Staat in het water gebouwd, is van steen, houten opbouw... met uh, in het hart een, een zaal en een koepel... die geheel beschilderd is in uh, de 17e eeuw. Daarachter is het woonhuis. Hè? Je ziet vanaf de straat zo prachtig die gracht... en dan die achtkantige koepel die daaruit oprijst En dat is een mooie Stel, zaal. Wooner. En die zaal is eigenlijk het hart van het gebouw. Als je in je handen klapt, hoor je dit om aan te geven wat he, de grote ja, de Een klein basketbalveld, zou ik willen zeggen. Ik was daar met Bert Natter en die eh, beschreef het interieur daar. Wat is daar te zien in die zaal? Een vrij grote koepel waar, uh, waar een... een uh houten plafond in zit, waarop allerlei volkeren zijn uh, geschilderd... die te herkennen zijn aan muziekinstrumenten en hun kleding. En op een iets lager niveau grote portretten zijn geschilderd... van Cornelis Tromp, zijn vader Tromp, zijn vrouw... dus de vrouw van Cornelis Tromp, Margrethe van Raaphorst... die heel rijk was en die dit waarschijnlijk allemaal heeft betaald... en de zeegod Neptunus. En daar uh, staan ook de wapenspreuken van onder andere zijn vrouw en van... Cornelis Tromp zelf, en het is Fortes Creantur Fortibus. Helden brengen helden voort. Dat ontleende uh, Tromp aan Horatius. En daarmee wilde hij zeggen, mijn vader was een grote held, want die had de Spanjaarden verslagen. En ik heb dat heldenbloed ook in me, wat toen geen rare gedachte is. En voor ons nog steeds niet, want wij denken ook dat Willem-Alexander een goede koning zal worden, omdat hij de zoon is van Beatrix. Ja, de zoon van, een, zoon van een grote zeeheld die zijn vader verheerlijkt in dit buiten. Vanochtend sprak ik met Taco Dibbits, een van de directeuren van het Rijksmuseum. En die zei, als je straks in het nieuwe Rijksmuseum komt, dan heb je de Nachtwacht. En gelijk daar rechts, Michiel de Ruiter, Maarten Tromp. En hij zegt, dit gebouw is zo'n juweel. Dit is het Heeft, enige... Wacht even, de, de, de Trompenburg bedoelt hij dan. De Trompenburg, ja. dus ja, het Rijksmuseum is ook mooi, ja. maar dat is niet uit de 17e eeuw. En hij zei, dit gebouw, de Trompenburg, is eigenlijk... Ja, de parel, het juweel dat we nog uit die tijd over hebben. Het Rijksmuseum is een tijdje beheerder van het gebouw geweest ook. Hè? Maar niet meer dus. Nee, daarover zei hij, uh, daar heb ik ook met hem over gehad. Hij zei van ja, maar een, een, een, een woonhuis beheren is iets anders. En dat is op allerlei punten misgegaan. Het Rijksmuseum heeft dus zijn handen ervan afgetrokken. Het gebouw is in die tijd voor letterlijk miljoenen verbouwd en gerestaureerd. Ja, lang heeft het in de stijgers gestaan. Dus om ja. het nu te verkopen is heel vreemd. Doe het niet, zegt... Uh, en zegt ook Bert Natter... we hebben het ministerie gevraagd om een toelichting. Minister Blok die kon nu niet aan de telefoon zijn... want zijn agenda, agenda liet dat niet toe. In plaats daarvan kwam een schriftelijke reactie... waarvan eigenlijk de hoofdboodschap is... dat er nog helemaal moet worden bedacht... hoe en onder welke voorwaarden het verkocht wordt. Bert Natter... Die, die die reactie van de overheid weer doorsturen. Die zei ja, alleen al uit het feit dat het nog niet is over nagedacht, blijkt hoe het tot stand is gekomen. Men heeft gedacht, op korte termijn kan je daar geld eh, op besparen en dat moeten we maar doen. En als er daar nou helemaal geen regels voor komen, heb je voor je weet wat jij al zei, wordt er misschien wel een sport al van gemaakt? Van die, van die koepelzaal. Nou, weet je hoe het wel even Als je het goed wil laten preserveren, dan moet je zoveel eisen stellen dat je het niet verkocht krijgt, dat je het als rijk beter zelf kan houden en dan kunnen ze beter nu beslissen. Bert Natta, die schrijft waar de vorige regering, dankzij Geert Wilders, Notabene, nog een speerpunt van erfgoed maakte, is dat nu ook voorbij. Laatste puntje nog. Mm -hmm. Ooit is het gelega, hoe noem je dat? Als legaat ja? achtergelaten en aan de Rijksoverheid overgeheveld. De laatste eigenaar heeft het dus aan het Rijk geschonken? Dat was een meneer Blauw uit 1935, die het behoed heeft voor de sloop, Notabene. En die heeft dat gedaan onder voorwaarden dat het pand niet zou worden uitgebreid... en geen andere bestemming zou krijgen dan de toenmalige. Mm -hmm. En Bert Natter, die zegt, ja, ik ben geen jurist. Er zitten hier drie juristen aan tafel, geloof ik. Maar wat oh was Marjan. het toenmalige? Was het nog woonhuis dan? Nee, het, het, het zou... Uh, was openbaar bezit. Een openbaar bezit moeten, moeten worden. Mm -hmm. En hij zegt, als de erven van de familie Blauw zich nu melden dan heb je dikke kans dat de opbrengst van de verkoop van het huis... eigenlijk naar die familie Blauw moet. Of oh, naar de erven daarvan. Oh ja, of oproep nu aan de familie Blauw van wat waren de wensen van uw, van uw vader. Dat je dat in elk geval zeker weet. dat dat dus in de Ja, nou sprak ik net een van de gasten van, van, van zo dadelijk panel, uit ja. de panel. En zei, ja, het gaat allemaal om maar wat staat er dan precies in die voorwaarden. Kijk, dus... Ja, Daar kunnen dus wij nu niet over oordelen. Daar gaan wij nu niet over oordelen. Punt is, een voor miljoenen gerestaureerd gebouw, wat jij ook kent... dat ga je niet zomaar eh, naar een makelaar brengen, wat nu wel gebeurt. Ja, goed. Wij gaan het in de gaten houden, wat er gaat gebeuren met de Trompenburg. Dat prachtige buiten, hier vlakbij in de buurt in Schravenland. En Bert Natter heeft er een mooi boek over geschreven, over gemaakt. Foto's, prachtig. Kan via onze site, denk ik, bekeken worden. Als we daar eens een link op zetten, Anton. Ja, dat was een uitgave van het Rijksmuseum toen, het, toen ja. dat nog de, de beheerder was. Als jij nou maar weer even op de site zet uh, uh, hoe men dat boek kan bekomen... of kan bekijken, dan is iedereen tevreden. We gaan dat regelen. Vila dank je Anton. Dank je. Schuld en boete. Met vandaag journalist Marian Huske... oud-rechter en PvdA-kamerlid Jeroen Recoer... en nieuw in het panel Lucie Oldenburg, strafrechtadvocaat. Welkom allemaal. Usje Oldenburg, nieuw dus, um, gelijk uit de deur in huis vallen. Uh, jullie hebben nogal veel tbs-clienten. Dat klopt. 73 hoorde ik het getal. Ongeveer. Teven ja. Ja. Uh, uh, wil ook een paar maatregelen nemen rond de tbs. Minder kortere behandeling, van 10 naar 8 jaar. Um, hoe gaat dat uh, jullie cliënten treffen? Het, het klinkt namelijk voor een leek, denk je, nou ja, die twee jaar... Mm. Nou ja goed, um, het, is, het is opmerkelijk waar jarenlang um, uh, zeg maar, uh, gevochten is om de TBS-duur te beperken. Die steeds langer geworden is. Uh, komt er dan nu een maatregel waarbij meneer Teven opmerkt dat het uh, korter zal worden. Ik kan dat alleen maar toejuichen. Oh. Uh, ja, want uh, uh, het gaat om dat wat mij betreft mensen veel te lang in de TBS uh, uh, zitten. En mm. dat dat uh, de proportionaliteit op enig moment raakt. Mensen die zeg maar, voor dezelfde feit in het strafrecht terechtkomen, uh, staan op zich... Uh, uh, sneller buiten. En als je de pech hebt dat er een stoornis wordt vastgesteld... dan, uh, ja, dan moet je nog maar eens zien wanneer je uit zo'n TBS-kliniek komt. Nou. Uh, tweede punt is volgens mij de, de bezuiniging... als het gaat om de sluiting van TBS-klinieken. Uh, ik wil niet, weet niet of u daar nu al iets uh, nou, over Nou, dat kan. We, je mag rustig je en jij zeggen. Okay. Dat doen wij met alle pennenleden, Goed. dus uh, doe dat vooral ook. Je kan daar nu vast wat over zeggen. Ik wilde daarna nog wat bezuinigingsvoorstellen ja. opnoemen... maar dan pikken we deze er gewoon vast uit. Ja. Nou ja, goed. Um, uh, mijn ervaring is in ieder geval de laatste jaren... dat uh, er uh, ongelooflijk gekampt wordt met personeelstekort in TBS-klinieken. Uh, met wachtlijsten waardoor mensen niet of nauwelijks behandeld worden. Dus op zich zou ik zeggen dat als er een aantal klinieken sluiten... dat zou er dan mogelijk toe kunnen leiden... dat andere klinieken meer personeel kunnen aantrekken. Ja, denk Jeroen? je dat? Er zal wel een bezuinigingsvaal achter zitten, toch? Ja. Of niet? Jeroen Recoer? Nou ja... Uh... Politicus in ons midden? In, precies, de insteek van de Partij van de Arbeid bij deze bezuiniging is wel geweest, heel sterk, behoud van werkgelegenheid. Uh, maar op het moment inderdaad dat je probeert de behandelingsduur terug te krijgen en dat wordt effectief, dan heb je daarmee een bezuiniging uh, binnen. Ja. Dat lijkt me evident. En ja. een terechte bezuiniging, want je moet mensen inderdaad niet langer opsluiten dan nodig is. Marjan? Ja, maar mensen zitten natuurlijk toch niet Zijn voor niets. Ja. Ik bedoel, ik neem aan dat je een behandelplan hebt... en tussendoor wordt het toch ook gecheckt bij een rechter... of je terecht of niet terecht nog in een tbs-kliniek zit. Hm. Het is niet zo dat je acht jaar aan één stuk door... zonder dat je een rechter ziet, wordt opgesloten. Nee, dat is correct. Het is alleen wel zo dat, um, er, uh, ja, dat, zeg maar dat de laatste jaren... Wat je, wat je steeds vaker ziet, is dat er personeelstekort is. Dat er moeilijk aan gekwalificeerd personeel... Komen valt, en dat daardoor de behandeling, en dat is de achterliggende gedachte, uh, ja, in de kou komt te staan. Hmm. En het is niet zo dat ik het toejuich dat de TBS-klinieken gesloten worden. Ik zeg alleen dat, dat dat mogelijk een gevolg zou kunnen zijn. Ja. Voor een aantal cliënten van mij is het dramatisch, want die zijn dan bijvoorbeeld net overgeplaatst van de ene kliniek in Vendraai naar Maastricht en zijn daar opnieuw, daar opnieuw moeten wennen. En die worden ja. nu dan door deze drastische bezuinigingsmaatregelen... worden dan weer teruggeplaatst van de kliniek waar ze vandaan komen. Ja. Wordt die sluiting trouwens niet gecompenseerd door de ontwikkeling... die zich voordoet, lezen wij, dat er steeds minder TBS-clienten komen... omdat ze geen zin hebben om in die behandelingsstreek te gaan... om te zeggen, ja, ik weet niet hoe lang ik dan in TBS blijf... terwijl aan de gevangenisstraf zit een einde. Punt. Wat denk je daarvan? Nog, kunt u het nog één, keer? Kun je nou, nog dat één je, keer? Dat je zegt uh, dat het gecompenseerd wordt, het sluiten van klinieken... door de ontwikkeling dat er steeds minder aanbod is van tbs-clienten. Omdat uh, gevangenen zeggen, ik wil niet in de tbs... want daar kan wel eens geen einde aan komen. Een rechter kan dat elke keer weer verlengen. Ja, terwijl een gevangenisstraf het. heeft een natuurlijk einde. Ja, ik weet niet of dat de achterliggende gedachte is... van de bezuinigingen, van de sluitingen van de tbs. Het uh. kan ook een gelegenheidsargument zijn natuurlijk. Maar is het. Laten we even <laughs> ja. naar andere uh, bezuinigingsplannen... van uh, staatssecretaris Steven kijken. We allemaal kunnen lezen, 27 gevangenissen worden gesloten. Het regime in de gevangenissen wordt veranderd, wordt versoberd. TBS, hebben we het net al over gehad, wordt korter. Mensen worden minder geresocialiseerd. Ja, dat is hard makkelijk gezegd, maar zoals het er nu op lijkt... minder voorbereid op terugkeer in Met de samenleving. En zo? meer gevangenen in een cel. Dat nou ja. is een hele pot, een hele brei. Maar Jan, eerst maar eens even aan jou. Wat, wat, wat sprong voor jou eruit dat je dacht, dat vind ik geweldig... of oh, mijn hemel, we zien de ellende nu al aankomen? Ja, ik denk, ik zie de ellende aankomen. Ik bedoel, als je mensen en met z'n tweeën opsluit... en niets doet aan resocialisatie. Ik heb wel eens reportages gemaakt in de gevangenis... toen het ging over tweeën per cel uh, in het huis uh, van bewaring. En daar werd ik niet vrolijk van. Bovendien betekent als je twee mensen in een cel zet... en mensen moeten de deur open doen... heb je toch altijd nog twee bewakers nodig... omdat er je anders ineens tegenover twee uh, gedetineerden hmm. staat. Hmm. En ja, wat dus ik dat ook... was een van de maatregelen waarvan je dacht... dat heeft zoveel haken en ogen, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar met name die combinatie van dat ja. afbouwen van die resocialisatie... Re en twee-op-een-cel. Ja, mensen ja. zitten gewoon waarschijnlijk nog veel meer binnen... en mensen zaten al zoveel op cel. Ik heb gevangenen gesproken die echt gewoon ja, letterlijk doorgezeten waren. Dus wonden hadden omdat ze gewoon de hele dag... op hun achterste in een cel zaten. Oh. Jeroen, is dit, uh, Jeroen, is dit ook een van de maatregelen waarvan jij zegt... ik vind wel dat het nodig is, maar het heeft wat voeten in de aarde. Want dat doe je niet zomaar één, twee Of we zitten in een coalitie en je moet wat slikken. Dus ik, wij pikken deze bezuiniging maar. Kijk, bezuinigen uh, dat alle partijen in de Kamer vonden dat dat nodig was. Ja. En die vonden ook nodig dat het, uh, dat het nodig was op dit ministerie. Natuurlijk kijk je met zorg over de uitvoering... waar het gaat twee op één cel. Ik ben ietsje minder uh, zorgelijk dan mijn buurvrouw... Uh, experimenten met twee op één cel zijn nu al gaande... maar dat is alleen op basis van vrijwilligheid. Nou, daar kan je best wat op uitbreiden, maar er zijn natuurlijk voldoende gedetineerden... waar dat absoluut niet bij gaat, waar het zelfs een gevaar is... voor mm -hmm. de mede of personeel. Dan moet je het dan ook zeker niet doen. Zou dat, maar, dat is zomaar een, voor, een voorzichtige vraag of je dat, of je dat zo durft ja. schatten. Zou dat het merendeel zijn waarbij dat eigenlijk niet kan van de gevangenisbevolking? Er wordt gezegd de helft. Ja, ik, vind dat, ik, vind ik vind het moeilijk inschatten. Wat we weten is dat een groot deel van de gevangenispopulatie uh, psychische problemen heeft. Helemaal een huis van bewaring, waarin alles nog onzeker is. Je moet nog voor de rechter, word je veroordeeld. Dat is een tijd van grote spanning. Daar is het lastiger dan in de gevangenis, waarin mensen weten waar ze aan toe zijn en uh, wanneer ze weer vrijkomen. En kunnen werken ook aan uh, naar het moment dat ze vrijkomen. Mm -hmm. Want het feit dat die hele wordt afgeschaft is niet waar. Het wordt meer ingezet uh, uh, op Mensen die daar uh, echt ook gebruik van willen mm -hmm. maken. Je moet het verdienen. Dat is een Ander verhaal. Nou, maar hoe bedoel je, maar, je dat dan als mensen zeggen: ja, maar ik wil, helemaal, ik wil er geen gebruik van maken, dan gaan ze uiteindelijk geheel ongeresocialiseerd de samenleving dan weer in? Dan zitten ze heel lang achter de deur. En als je zegt: ik wil werken, dan, uh, dan ga je naar de, naar de werkzaam. Daarmee probeer je juist een stimulans te creëren dat mensen inderdaad gaan werken. Dat maar is het niet zo oppakken. dat ook die, die, die, die, die, die, dat werken, dat die dagprogramma's en dagvoorzieningen, dat dat ook heel erg teruggebracht gaat worden, versoberd gaat worden? De mogelijkheid om bezig te zijn voor zover ik de plannen heb begrepen... maar dan wil ik een klein slag om de arm houden... Want ik ben niet de echte woordvoerder op dit mm -hmm. onderwerp... dat is mijn collega Marcouche... Ja. Uh, is, is juist het werken uh, wordt centraal gesteld binnen de inrichting. Ja. Maar uh, moet er moet wel werk zijn. Want ja. ik heb ook vaak meegemaakt dat, uh, dat er gewoon <lacht> geen werk was. En dan zat men wel, behalve de luchturen... gewoon de hele dag op zijn cel. Ja, dat, ben want, met met met twee. Twee. dat ben ik helemaal mee. Dat ben ik helemaal mee. En jij. als je ja. dan bedenkt wat Texel zegt... van hoeveel mensen maken geen gebruik van... Uh, een tbs-onderzoek, dan kan je ervan uitgaan... dat er toch wat meer mensen met een probleem in een cel ja. zitten... Dan, op, uh, dan in het verleden. Lucie, wat vind jij daarvan? Ze zitten langer achter de deur... en de, het avondprogramma wordt uh, geschapt. Ja. Dat zal recreatief zijn. <coughs> en dat werkt. Dat, nou, Daar hebben we het net over. Wat, nou, wat, wat is voor jou het zwaarwegendst? Ik denk, ik denk sowieso... Um, uh, want, uh, als, we, als we het hebben over uh, twee mensen op één cel... Uh, dan hoor ik zeggen van... Uh, wat, is, wat, is, wat zijn de criteria? Ik hoor zeggen, en dat, dat zegt me niet even ook... Van, nou, er zijn uh, experimenten al mee geweest en dat heeft goed uitgepakt. Ja, dat is op basis van vrijwilligheid. Dat is heel iets anders ja. dan dat je twee mensen gedwongen bij elkaar op een cel zet. En welke criteria bepalen dan dat mensen uh, uh, mogelijk psychische problemen hebben? Ik wil dat niet een psychische stoornis noemen, maar gewoon psychische problemen hebben überhaupt als ze binnenkomen. Dus ik denk dat dat een dramatische uh, uh, maatregel is. En uh, als het gaat om uh, uh, weer ingrijp in resocialisatie... Uh, ik heb alleen maar te maken met mensen die in het strafrecht terechtkomen... die op een gegeven moment buiten komen. Er is niets geregeld. Er is geen... Uh, uh, wat vroeger was binnen, binnen detentie, dat er, uh, dat er opleidingen waren... dat er uh, gewerkt kon worden aan die resocialisatie naar buiten toe. Dat is er niet meer. Daar wordt weer op beknot... En uh, ja, wat je krijgt is dat mensen buiten komen... en dan niet anders kunnen dan weer vervallen in het oude gedrag. Ja, maar, maar, dus mag je mag wil aan de ene kant... Ja. Ja. Ja. Mag ik daar ja, wat natuurlijk. op zeggen? Ja. Uh, Want Dit is de ene kant van de bezuinigingsmaatregel. De andere kant van de bezuinigingsmaatregel is... dat er minder gevangenissen zijn, minder gedetineerden. En dat mensen dus relatief he, gemiddeld korter in de gevangenis zitten... en daarnaast een enkel bandje krijgen. Maar er wordt ja. zwaarder gestraft. Uh, dat is ook de trend. Dan zie ik je toch maar, niet korter in de gevallen. Nee. Nou ja, als je, als je, als je, als je een deel ja. van die straf met een enkelbandje zit... en dan kunnen we zeggen, we schaffen de hele resocialisatie Ik vind nee. het zo lief klinken, net alsof het een sieraadje is. Je nee. krijgt een enkelbandje ja, ja, ja, of een enkelbandje. Precies, dat is, dat is helemaal geen lichte maatregel. Maar wat ik nou mooi vind aan deze maatregel is... Dat het, afgelopen is met, gooi mensen maar zo lang mogelijk in de gevangenis, mm -hmm. liefde de sleutel weg. Mm -hmm. Nee, het is, een, het is een trendbreuk, het is juist terug de samenleving in. Dat enkelbandje is inderdaad een stevige straf, maar juist gericht op resocialisatie. Mm -hmm. Dus laten we ja, maar niet alleen minst... negatief ja. Uh, uh, ja, en, en, opnemen. En hoe kom je waar? dan wat de staatssecretaris zelf heeft gezegd, van het zijn alleen maar mensen die gaan op de bank zitten en veel bier drinken. Want dat was in het verleden waarom waaromteven tegen het enkelbandje. Ja, nee, was. Was. Ja. Ja. ja, de staatssecretaris ja. heeft gezegd, dat is het niet. En ja. daarmee, als rol de olifant dat beeld oproepend. Maar je ja. zegt zelf, een enkelbandje is niet bier zitten drinken mm. uh, Allusie, op de Maar het moet wel gecontroleerd, worden, gecontroleerd kunnen worden. Ja, de Want de ik heb heel veel ja. mensen gehad die met een enkelbandje bij mij langskwamen. Ja. Ja. En zeiden van, je ziet het niet, maar ik heb een enkelbandje. De, de, de, de, de, het spiegelbeeld van het argument van Jeroen Recour... dat mensen via enkelbandje kunnen resocialiseren op de bank thuis... is dat de andere helft van de populatie die dat niet kan doen, uh, in de gevangenis blijft. En dat zijn juist de mensen waar heel veel problemen aan zijn. Psychisch bijvoorbeeld. Ja, zo is het. En wat doet dat dan met zo'n populatie in de gevangenis? Nou ja, goed, ik denk dat er dan een, inderdaad een uitzichtloosheid komt. Uh, je krijgt natuurlijk ook een soort van competi de, ja, competitie van... waarom hij wel en waarom ik hier niet, ik niet waarom kom ik er niet voor in aanmerking? Maar ik denk dat ook het stukje van... ja, goed, dan kun je met, een, met, met elektronisch toezicht kun je thuis zitten... en dan kun je vanuit daar racialiseren. Er, uh, er moeten wel instrumenten gegeven worden dat dingen begeleid kunnen worden en op orde zijn op het moment dat nou, mensen... Nou, dat, dat wilde ik tenslotte, want dan wilde ik toch naar een ander onderwerp gaan zeggen... dat die enkelband, en uh, meneer Teve heeft gezegd... nee, natuurlijk is er niet thuis op de bank zitten bier drinken, je moet gaan werken. En volgens en mij... De, maar nog, nou, hoe, want het is ook een bezuiniging, er moet ook bezuinigd worden. Hoe controleer je dat? Volgens mij heb je dan een hele leger nieuwe mensen nodig... die dat ja, allemaal begeleiden uh, en uh, controleren. Precies. Dat de sta de, de staatssecretaris heeft, heeft gelukkig toegezegd... op vragen van de Partij van de Arbeid onder meer... Uh, waar kunnen de mensen terecht die nu niet meer kunnen werken in een, in een gevangenis... Onder meer in de, uh, in de begeleiding van de enkelbanden gaat dat worden. En enkelbanden is niet je alleen... Je bedoelt nu gevangenisbewakers Precies. die... bij oh, okay. Je mag op thuis aanbellen, ja, kijken ja. of je op de nee, bank nee, nee, zit. Maar ik ik, ik heb zelf het? in een ver verleden als reclasseringswerker uh, ja. mensen met een, met een enkelband begeleid. En dat, die enkelband is alleen om te zien waar iemand is. Of die thuis is of op zijn werk. Maar op die manier maak je een heel programma... Uh, mensen moeten gewoon werken of een opleiding doen. En, en uh, als ze dat niet doen, moeten ze thuis zijn. Op het moment dat ze dat niet doen, gaat er een alarm af. Dan worden ze ja. meteen weer opgepakt. Het is echt een serieus ja. En de politie instrument. komt elke keer langs als jullie... Uh, want mijn verhalen zijn dat de politie dat eigenlijk niet zo belangrijk vindt... om iemand met een enkel bandje op te halen. Ik, uh, ik ken die voorbeelden niet als ze er zijn. Je moet natuurlijk de straf wel serieus nemen. We gaan het er weg ondervinden. Zo, we, we gaan naar het, het volgende. Het, het klinkt enorm mooi, maar daar gaat iets heel serieus achter. Wetherziening ten nadelen. Ik vind dat zo mooi klinken. Uh, Jeroen Rukkoer, wat is het? Uh, wet ten nadelen is het tegenovergestelde van de wetherziening ten voordelen. Ten nadele betekent dat wanneer je vrijgesproken bent en er komt sterk nieuw bewijs dat die zaak heropend kan worden... en je alsnog veroordeeld kan worden. Dan ben je definitief vrij, vrijgesproken. Ja. Daar hebben we het over. Dan de ben je zaak definitief was afgedaan. Vrijgesproken, uh, maar dan nu... definitief hebben we met deze wet geschrapt dus dan? Nou ja, dat is de vraag. Want, want die wet die komt uh, ja. in stemming in de Eerste Kamer. En ja. uh, We weten nog niet wat de Eerste Kamer gaat doen. De Tweede ja. Kamer heeft die overleefd. Ja. Lucia Oldenburg, wat vind je van die wet? Ja, ik vind het uh, um, zeer ernstig. Wat um, vind je er zo ernstig aan? Nou, wij hebben uh, zeg maar binnen binnen het strafrecht is het adagium dat iemand die veroordeeld is. Um en niet voor hetzelfde feit twee, uh, nog een keer vervolgd mag worden. Dat is een afspraak die we gemaakt hebben. Omdat er een keer een eind aan moet er komen. Moet, ja, er moet een keer een eind aan komen. En wat je, wat je dus nu ziet, is dat die uh, herziening ten nadele betekent... dat mensen die vrijgesproken uh, zijn... dat men daarvan uh, celmateriaal, DNA-materiaal wil opslaan... voor het geval er op enig moment een mijnedige verklaring boven water komt... of voortschrijdend inzicht in, in technisch mm -hmm. bewijs... Um, dus het betekent ook nog eens een keer... dat al het materiaal van diegene die vrijgesproken ja. is... ergens in een databank... Maar zo is of, het. Ja, ja. Ja. En um, ik... Uh, ja, uh, de ik heb begrepen dat de Partij van de Arbeid in 2009 hier ook vragen over is gesteld. En dat men toen eigenlijk heel sceptisch was: wanneer is dit nou noodzakelijk? Maar inmiddels nou, is het qua blijkbaar maar nu bij. voor. Je, jullie zijn nu ja. voor in de, in de Eerste Kamer, in de Tweede Kamer over? De Eerste Kamer weet ik niet. Die gaan daar zelf over. Hè. Dat, gelukkig mm -hmm. hebben we twee kamers in Nederland. Ja. In de Tweede Kamer heb ik zelf als Kamerlid amendementen ingediend. Mm -hmm. uh, om de wet wel acceptabel te maken. Want de wet krijgt terugwerkende kracht, wat ik heel moeilijk vind en de wet ging te ver. Ja, wat, maar je, je, of... je schrapt het principe of je schrapt het niet? Dat het, kan niet een klein het, beetje. Het principe, nou nee, het is een belangenafweging. Uh, namelijk, je hebt ook een belang namelijk bij nabestaanden of slachtoffers. Op het moment dat iemand wordt laatste instantie wordt vrijgesproken... en die zegt, hè he, he, ik heb het lekker wel gedaan... Uh, dat is ook niet heel rechtvaardig, moet ik je eerlijk nee. zeggen. Maar goed, de standpunt van de PvdA van, van de Tweede Kamer was... we zijn voor het schrappen van het principe... mits een aantal goed geboren. omstandigheden ja. goed zijn. Bijvoorbeeld niet de terugwerkende klacht. En wat nog meer dan? Uh, en wij zeiden het moet alleen maar bij uh, zaken als moord en doodslag. Niet bij lichten vergrijpen. Ja. Marjan. Okay. Nou een van de dingen die je er ook bij ziet is inderdaad dat opslaan van het DNA. En dan denk ik van ja, daar geef, dat geeft mij zo'n onaangenaam gevoel. Want dan denk ik, waarom worden we niet allemaal gewoon vanaf de geboorte in een DNA-databank dat gestopt? Dat is een kwestie van tijd, Marjan. Nee, nee, ja, Maar goed, ik ga er nog vanuit dat het niet is. Want anders zijn wij allemaal, net zoals een vrijgesproken een verdachte. En ja. We, ik, ik vind het zo'n naar idee dat de staat je als verdachte... Vind je, als je dat erger blijft, dan dat uh... principe waar Lucy het over heeft? Dat hele belangrijke principe in het recht... als je eenmaal ergens voor vervolgd wordt... dan kan je niet nog eens een keertje voor datzelfde geval hoe dat, voorgeleid worden? Je kunt niet twee keer voor nou, hetzelfde feit... Dan voor, dan, dan, vind dan, dan, je dat een, dan, dan een minder ernstig, ernstig principe? Nee, dan, dan sta ik meer aan de kant van uh, recours. Want dan denk ik van ja, uh, stel nou dat er inderdaad nieuw inzicht is. Ja? Of iemand heeft uh, gelogen dan denk ik van, ja, waarom zou het niet mogen? Als je echt nieuwe vind... gegevens hebt. Ja. Maar ik zou niet willen dat dat met terugwerkende kracht is. Want iedereen die verdacht is geweest, heeft op een bepaalde manier zijn verdediging opgehaald. Nee, maar het is toch per definitie met terugwerkende kracht? Nee, dat zou niet zo nee, zijn. Nee, want het zou dus nu ingaan, dat dus mensen ja. kunnen niet, die nu al vrijgesproken zijn, kunnen niet ineens weer opgehaald worden. Maar goed, het is oh, nog maar de vraag ja, of op... wel. Ja. Ja. Ja. wel. Ja, ja. ja. Okay. Volgens de wet zoals die nu nou. aangehouden, is, wel hè? Dus ja. kunnen mensen ja. die in het verleden vrijgesproken zijn, kunnen nu opgehaald worden. te amendementen het, is het argument was ja. alleen in de toekomst. En dan, dan kijk je er anders tegenaan. Ja, Lucie Oldenburg? Nou ja, wat, wat, wat, uh, een, een aantal dingen. Wat mij betreft is, is het ook een beetje een helnd vlak. Ik wil het allereerst hebben over... Um, uh, uh, wat, wat, wat heel lastig is, is dat je op enig moment... iemand die vrijgesproken is 10, 20 jaar geleden... daarvan kan dus het Altmaat Ministerie op enig moment zeggen... van, nou, er is een mijnedige verklaring afgelegd. En dan moet je dus als advocaat, na 10 of 20 jaar... moet je kunnen toetsen dat een getuige die destijds iets gezegd heeft... Uh -huh. dat moet je 10, 20 jaar... daarna moet je dat bewijsmateriaal nou, dat opnieuw moeilijk, toetsen. Natuurlijk. Dat is bijna ja. uh, onmogelijk, maar lijkt nog, mij. Want je, Jeroen, je, je, die amendementen zijn niet aangenomen... Nee dat was toch een, een, een, een voorwaarde om voor dit, het schappen van het principe te zijn... betekent dat dat jullie nu tegen deze wet zijn dan? De Eerste Kamer is aan het woord. Ja, nee, ik dat weet ik wel. Ja, ja. Daar, daar, daar kan, daar kan ja. ik niks over zeggen. Nee, dat, dat weet ik wel. Nee, maar dat je, dat je nu zegt... ja, maar uh, als ik het over kon doen, dan ben ik eigenlijk tegen die wet. Want die amendementen zijn niet aangenomen. Nee, ik... Of stook je de Eerste Kamer op, jongens... Uh, ze hebben <lacht> geen, jullie hebben geen recht van amendement... maar zeg tegen de minister, euh, tegen de staatssecretaris... hij gaat onderuit als je dat niet regelt. Ja, dat is zoiets heet een novelle. Ja, ja. Ja, dat ja zou, dat zou, dat zou kunnen. wie maar weet. Daar sturen ja. jullie op aan? Nee, ik stuurde op niks, het is door de Tweede Kamer heen. Okay. Uh, maar wat zou ik wat fijn zo wat wat doen. Wat, nou ja, wat je Ten slotte, Lucie nog heel ik kort. Zou, wat, ik, ja, wat ik zou willen weten is of het niet een herend vlak is. Want in begin, in beginsel was de, de wetherziening ten nadele uh, bedoeld alleen maar voor uh, feiten waar uh, levenslang op stond. Inmiddels is het... Opgerekt. En de vraag is even of we ons niet op een helend vlak uh, begeven, en dat het straks, zeg maar, voor elk uh, strafbaar feit gaat gelden dat je mogelijk je hele leven uh, ja Daarvoor door achtervolgt kan maar worden, zo is het kan ja. blijven ja nou ik maak even plaats voor de nieuwslezer dat is goed Jeroen ja, nou ja ik ben niet zo voor dat hellend vlak dat dat wordt vaak gebruikt maar uiteindelijk zijn we daar zelf bij uh, denk ik dan maar als kamer als wetgever dus Laten Laten daar we ben kijken, ik niet zo eerste het kamer gaat doen blijft een nuance een twee kant is wat te zeggen Jeroen de Koer hoorde u als laatste hartelijk bedankt Marjan Husken en Lucy Oldenburg ook bedankt zometeen na de hoofdpunten van het Nieuws van 5 hoort u Tim Overdiek met het Radio 1 Journaal. We hebben best veel nieuws. Veendam, uh, de voetbalvereniging daar. Uh, Cyprus, pesten. Wie van de drie springt eruit. We gaan het ook hebben over de dood van Herman Embink. Die ja. is overleden, spreken over met Ronnie Tober. Uh, niet alleen van dat spelletje Wie van de drie... maar hij zong natuurlijk ook Troepen uit Amsterdam. Genoeg om eruit te kijken. Gert kluk met de hoofdpunten van het Nieuws. Radio 1. Het NOS Journaal. In Alkmaar is het OM in een zaak over drugshandel niet ontvankelijk verklaard... omdat er is geknoeid met verslagen van telefoontaps. Een aantal van de gespreksverslagen had de politie zelfs verzonnen. Een verdachte tegen wie twaalf maanden cel was geëist gaat daarom vrij uit. Uit het tapverslagen van de politie kwam de man naar voren als drugsdealer. maar zijn advocaat beluisterde de opnames... en ontdekte dat de man naar drugs vroeg en ze niet aanbood. De Europese Unie heeft een reeks sancties tegen Zimbabwe opgeheven. De maatregelen volgt op het vreedzaam en succesvol verlopen referendum... over een nieuwe grondwet van eerder deze maand... Dat staat in een verklaring van EU-buitenlandcoördinator Ashton. Voor president Mugabe en tien van zijn trouwste adviseurs... blijven de sancties wel van kracht. Dierenpark Burgerso mag zich koninklijk noemen. Het dierenpark krijgt een predicaat ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan. Burgerso werd in 1913 geopend. Toen nog onder de naam van Santari Buitenlust... oprichter Johan Burgers gaf in 1924 zijn naam aan het park. En Chinees en andere Aziatische restaurants... krijgen voortaan minder snel een werkvergunning voor koks uit Azië... Het UWV wil dat de restaurants beter hun best gaan doen... om in Nederland en de rest van de EU geschikte koks te vinden. Een woordvoerder van het UWV zegt dat ze strenger zullen optreden... vanwege de opgelopen werkloosheid. En dat zijn de hoofdpunten. Ah, en de werkeersinformatie. Niet zo drukker dan een normale maandag. De meeste vertragingen rond Amsterdam en Rotterdam. En de meest opvallende file staat bij Amsterdam op de A10... vanaf knooppunt Koenplein naar knooppunt Watergrasmeer. Er staat 7 kilometer tussen Geuzeveld en het knooppunt Amstel. Er staat een auto stil en daarom zijn twee rijstroken dicht.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 Goedemiddag. Pesten de wereld uit. Een vurige wens op menige school, maar ook een utopie. Toch moet er iets gebeuren, nieuw beleid, verplicht beleid. We zijn op een school, we zijn bij iemand thuis, bij een kind... dat weet wat het is om gepest te worden. Cyprus haalt opgelucht adem en daarmee ook de Europese Unie... de financiële wereld, maar is alle ellende voorbij of is er nog steeds gevaar? De banken moeten namelijk nog steeds de deuren openen. Hoe gaat dat in zijn werk? Het verhaal is uit in Veendam, geen redding meer voor het taalt voetbal en moties bij de voorzitter toen vanmiddag het faillissement werd aangekondigd. Hoe staat het met de aanvoerder? U hoort het dit Radio 1 -E We zijn er tot half zeven vanavond. Scholen komen er niet meer onderuit. Pesten moet verplicht worden aangepakt. Dat staat in een plan van het ministerie van Onderwijs. Als er toch gepest wordt en een school doet er niks aan, dan kan de onderwijsinspectie ingrijpen. Staatssecretaris Dekker legt uit wat er moet veranderen. Een van de grote knelpunten is dat wij signaleren dat er een wildgroei is aan pest aanpakken. En dat er talloze pestexperts zijn die soms dingen beloven die ze niet kunnen waarmaken. De staatssecretaris Sander Dekker, om die reden hebben we Josephine Trehy naar Breukelen gestuurd. Uh, om deze uitspraak eens even voor te leggen aan, aan een gepeste leerling. Ja, bij Kevin ben ik in Breukelen. Ik mag even met hem meelopen, we zijn folders aan het uh, bezorgen. Kevin is heel erg uh, gepest op de biederbare school. Dit is je bijbaantje, volgens bezorgen? Ja, dat is mijn bijbaantje. Hoe vaak doe je dat? Eén keer per week. En is het, uh, betaalt het een beetje? 14 euro per week, dat is een mooie prijs. Dus... Oh, Oké, okay, voor een paar uurtjes? Ja, twee uurtjes. We gaan zo even naar binnen, we moeten nog even een stapeltje. Maar uh, daar gaan we het even hebben, over wat je allemaal hebt meegemaakt. Ja. Vooral hoe je ermee bent omgegaan. Ja. Je moeder is bezig, denk ik, met eten? Ja, die is bezig met eten maken. Nou, we gaan het er zo over hebben. Ja. Eh, heb je nog tijd voor zijn huiswerk, Josephine? Eh, eh, moet je nog huiswerk maken? Nee, ik heb geen huiswerk. Oh. Nou, Kijken dat geldt. Alle tijd om uitgebreid in te gaan over het thema... waar we vanmiddag uitgebreid in, uh, over gaan praten. Dat doen we nu met Gerard Oldhof. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Rector van het Mensia de Mendoza Lyceum in Breda. Maar volgens mij ken ik u van uh, uh, begin jaren tachtig. Ja, meneer Oudelfs, Oldhof. Ja, geschiedenisleraar bij het Odofers Lyceum in Tilburg. Goh. Ja, dat klopt, dat klopt. Ik was toen leerling... Toen werd er ja. gepest, nu werd er gepest, nu ja, wordt er ja. gepest, wordt er, wordt er erger gepest? Nou, nou, dat denk ik niet. Ik denk dat er eerder anders wordt gepest. Maar uh, ik denk niet meer of minder. Ik denk dat het van alle tijden is en van elke generatie. Ja. Want uh, 30 jaar geleden werd er ook gepest. Maar uh, de tijden zijn uh, veranderd. Uh, uh, kinderen zijn niet per definitie gemener geworden? Nee, dat zijn ze absoluut niet. Ik, uh, ik, ik denk dat we een fantastische jeugd hebben. Ik denk dat het probleem een heel klein beetje is. Uh, of misschien is het wel een groot probleem dat kinderen uh, zich op 12, 13, 14-jarige leeftijd zich niet goed te realiseren... wat de schade is die ze toebrengen. En dat blijkt, dat weten wij als volwassenen, weten dat. Maar eh, kinderen die weten dat niet en die realiseren zich dat niet. En ook als ze zelf eens een keer een plaatje of een tekstje... Uh, plaatsen op hun sociale media, gaat er wij de wereld in... dan realiseren ze zich niet dat dat er misschien over tien of twintig jaar nog staat. En als je dat zegt je tegen kinderen, dan kijken ze je aan en dan zeggen ze dat ze het begrijpen. Hm. Maar de daadwerkelijke impact, dat is heel lastig voor kinderen. En daarom is er nu weer een nieuw plan. Een plan waarbij het verplicht wordt dat scholen er iets aan moeten doen. Wat vindt u van dat plan? Dat vind ik een heel sterk plan. Uh, het, het sterke vind ik dat uh, onze staatssecretaris niet over één nacht ijs is gegaan. En dat hij het heeft bedacht met heel veel maatschappelijke organisaties. Uh, ook met de scholen. Ik vind het ook sterk dat uh, de kinderombudsman uh, hierbij een, een rol gaat spelen. En dat er nu een hele duidelijke aanpak is. En ik denk uh, inderdaad dat, uh, dat dit een goed plan is. Ja, het voelt aan alsof mensen inderdaad de handen in één staan. Hè? Maar ik wil even ja. wijzen op het verplichte karakter voor scholen om er iets aan te doen. Ja, maar goed, kijk, als we in de wet uh, vastleggen, als we, nou, als we constateren dat uh, persgedrag zulke dramatische gevolgen kan hebben als in het verleden is bewezen, en mensen daar blijvend schade aan uh, kunnen op, nou, overhouden, en dan praat ik niet over een mislukte schoolcarrière, maar over hun hele leven, dan vind ik het uh, heel goed dat we daar nog meer aandacht aan besteden dan we op dit moment al doen. Ja, want u en... denkt dat de verplichting bij u op school in Breda uh, er nog meer aan zou kunnen doen? Uh, nou, wat wij tot nou toe, ik heb een stuk gelezen wat wij tot nu toe nog niet systematisch hebben gedaan. Dat is het scholen van alle leraren in het ontdekken, uh, in het registreren en het, uh, het tegengaan van, uh, van pestgedrag. Met name onze brugklasmentoren en de andere mentoren zijn daarin wel getraind. Maar het is niet zo dat dit als, zeg maar als verplicht scholingsnummer uh, bij de docenten allemaal uh, op het netvlies heeft gestaan. Dat is niet zo. Daar nou zullen we dus nog een, uh, een slag moeten maken. Ja, want wat betekent het concreet? dit nieuwe plan, behalve het trainen van meer docenten? Uh, dat betekent dat wij uh, aan de voorkant meer zullen moeten doen... Als ik het goed lees dan... Nog een de... u aan de voorkant? Nou, je kunt op twee manieren reageren op, op, uh, op pesters. Je kunt uh, repressief optreden op het moment dat je het constateert. En je kunt ook proberen aan de voorkant uh, pesten bespreekbaar te maken. Op het moment dat kinderen op school komen... en dat meteen bij de kinderen neer te leggen en te bespreken. En alles wat je aan de voorkant goed spreekt... en waar je de handen van de kinderen op elkaar krijgt... dat hoef je achteraf niet te repareren. En uh, ja, daar, zou je, uh, daar zouden we nog wat meer uh, aandacht aan kunnen besteden. Besteden. Ja. Hoe groot is uw school? Hoeveel leerlingen? Uh, mijn vestiging in Breda heeft 1432 leerlingen. En hoe vaak hebt u te maken met uh, kinderen die pesten, gepest worden of, uh, of, of, of, of situaties uit de hand lopen? Ja. ja, nou echt uit de hand lopen, dat heb ik uh, in ieder geval dit schooljaar nog niet gehoord. Ik, heb, uh, ik herinner mij van vorig jaar dat er één leerling uiteindelijk naar een andere school is gegaan in goed overleg. En ik heb eventjes overleg gehad met uh, Maarten Razenberg, die is brugklasleider bij ons. En wij hebben de zogenaamde no blame methode. Uh, dat Sinds wij die methode hebben, zo'n jaar of twee, drie... Wat is de no-blame-methode? De uh, no-blame-methode is een methode waarbij je, je met name ingaat op pestgedrag... wat heel lastig zeg maar hard te maken is, waar je moeilijk een vinger achter kunt krijgen. En Want dat is het, dat het, het vaak, hè? Ja, het gebeurt, dat het. maar je kunt het niet ja, hard bewijzen. Ja, ja, ja, ja, ja, kijk, vechtpartijen, dat soort dingen, is al helemaal niet aan de orde. Maar het gaat om dingen waar je heel moeilijk een vinger achter kunt krijgen. Dus kinderen die uh, een ander kind stelselmatig de rug toekeren. Uh, van die dingen... Waar waar je heel goed op moet letten... en die zich vaak ook buitenschooltijd of gedeeltelijk buitenschooltijd eh, voltrekken. En wat je doet met die methode... dat is dat je om eh, die leerling heen een groep van andere leerlingen formeert. Die eh, wordt met zorg samengesteld. Daar en een aantal docenten. En daar zitten ook de leerlingen bij, of één of twee leerlingen... Eh, van wie eigenlijk wordt gedacht dat zij zich ook schuldig maken aan dat pesten. Of in ieder geval staan toe te kijken. En dan wordt een gesprek gevoerd, een intensief gesprek... Uh, wat erop gericht is, hoe kunnen wij ervoor zorgen... dat ook voor deze leerling weer een veilige omgeving ontstaat? Maar dit klinkt allemaal zo logisch en vanzelfsprekend. En dan weten we toch, we constateren dat er 30 jaar geleden werd gepest... dat er nu wordt gepest, dat er mogelijk over 30 jaar ook gepest zal worden. Wat kan dit plan dan daar daadwerkelijk aan veranderen? Wat staatssecretaris Sander Dekker met de kinderombudsman vandaag heeft gepresenteerd. Uh, nou, ik denk dat dit plan, uh, omdat er ook... Kijk, we gaan het in een wet schieten, dat, dat geeft het een aparte status. Deze is ook... Ja, maar dat geeft het de status. Maar geeft dat ook inderdaad de kracht om er daar daadwerkelijk iets aan te veranderen? Jazeker, want het betekent onder andere dat de onderwijsinspectie hierover verantwoording zal gaan vragen. En de onderwijsinspectie die heeft uh, toegang tot een aantal gegevens. En kan dus de school, de schoolleiding, de directie uiteindelijk aanspreken op dat beleid. Dat is op de moment... stok achter de deur. Ja, kijk, op het moment dat je zegt van nou ik ergens in de, de, de, de, de kerndoelen van de basisvorming zeg ik veilige omgeving. En dat is het dan. Dat is toch iets anders dan wanneer je zegt van, van ik ga dit apart in een wetsvoorstel uh, gieten. Dat geeft het meer status. En ik denk de status die het verdient. Gerard Oldhof, rector van het Mencia de Mendoza Lyceum in Breda. En mijn oude geschiedenisleraar, 30 jaar geleden in Tilburg. Dank u wel. Kijk. Goedemiddag. Nu op Cyprus. Het stof begint neer te dalen. Na het moeizaam bevoegde akkoord afgelopen nacht... komen de vragen. Wanneer kan ik weer naar de bank? Wat gebeurt er met mijn spaargeld? Heb ik volgend jaar mijn baan nog? Onzekerheid, kortom, in Negocia... Connie Kees, onze correspondent. Connie, snappen de meeste Cyprioten een beetje wat u nu allemaal is besloten? Ja, ik denk dat ze zich vooral realiseren uh, dat er moeilijke tijden aankomen. En dat, dat maakt ze inderdaad onzeker en bang. Uh, er zullen zeker banen verloren gaan, uh, in de bankensector om maar een voorbeeld te noemen. Uh, en vandaag hoor je ook steeds meer... Uh, verhalen over Cyprioten die geld zullen verliezen... omdat ze meer dan 100.000 uh, aan spaartegoeden hebben staan op bepaalde banken. Uh, en dat gaat om zakenluiden, het gaat om horeca-eigenaren, het gaat om bedrijven. En ja, ze spreken toch ook de vrees uit dat veel buitenlandse bedrijven en investeerders... Uh, het gezien houden in Cyprus met alle gevolgen van dien. En dat moet nog gaan komen voordat we duidelijkheid daarover hebben. Uh, op kortere termijn, Connie, de banken, gaan die morgen weer open? Nou, de centrale bank van Cyprus uh, die moet die beslissing nemen wanneer de banken weer opengaan, en die heeft laten weten dat uh, uh, koortsachtig wordt gewerkt, omdat. Mogelijk morgen uh, te doen. Nou ja, als die banken opengaan. Uh, zullen er zeker nog voor onbepaalde tijd. beperkingen gaan gelden. op de bedragen die de mensen kunnen opnemen. op geldtransacties. En over die regels, over die details. Uh, daar wordt nu nog aan gewerkt. Want hoe wordt dan de bevolking over dit soort zaken. en wat gaat gebeuren, geïnformeerd? Nou ja, ze worden natuurlijk uh, constant uh, geïnformeerd via radio, televisie, internet. Uh, dus uh, uh, uh, gisteren bijvoorbeeld was er de hele dag live uitzendingen. En vanavond om zes uh, om uur, zes uur Nederlandse tijd, uh, gaat uh, president Arnaf een toespraak houden. En ja, die toespraak is denk ik echt voor televisie, ook live, bedoeld voor het volk. Om ze aan de ene kant gerust te stellen en aan de andere kant uh, duidelijk te maken dat ze moeilijke tijden tegemoet gaan. Wachten hoe ze daarop gaan reageren. Connie in en Nicosia op Cyprus, dank je wel. De deal is duidelijk: Cyprus krijgt een lening van 10 miljard euro. En Nederland draagt daar 600 miljoen euro aan bij. Verslaggever Wilco Boom peilde de reacties in Politiek Den Haag. Gemengde reacties op het reddingsplan voor Cyprus in de Tweede Kamer. Positief is een duidelijke meerderheid van VVD, PVDA en D66. Volgens VVD-Kamerlid Mark Harbers is het nieuwe akkoord een stuk beter dan het oude. We zijn opgelucht dat de grens voor spaartegoeden tot 100.000 euro gewoon gerespecteerd is in dit plan. Uh, verder doet het plan natuurlijk wel wat er hoog nodig is op Cyprus, namelijk de veel te grote bankensector aanpakken. En ik denk ook op een manier die sneller tot duidelijkheid leidt dan in het oude plan. Dat het akkoord zo lang om zich liet wachten is volgens Harbers volledig te wijten aan de regering van Cyprus. En niet aan de Europese ministers van Financiën onder leiding van Jeroen Dijsselbloem. Nou, ik vind, uh, hij heeft zich aan de voorwaarden gehouden, ook die, die we als Tweede Kamer hadden meegegeven. En wat ik ook belangrijk vind, hij heeft afgelopen week recht de rug gehouden. En niet zodra de Cyprioten moeilijk gingen doen, gelijk gaan, gaan marchanderen. Dus dat, dat waardeer ik. Grote vraag is natuurlijk of Cyprus ooit in staat is de lening van 10 miljard terug te betalen.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 Die heeft tenslotte ook flinke belangen bij. PVV-leider Wilders twitterde vanochtend... dat premier Rutte toch weer een cheque heeft getekend. Nu voor het failliete Cyprus. De euro is dood en het spaargeld onveilig. Bedankt, Mark. Aldus Wilders. 14 voor 5. Het verkeer bij de ABB kijs Kwaks. Tim, een uh, normale maandagavondspit. 60 kilometer file. De twee langste files: de A10 bij Amsterdam... tussen Westpoort en Hout-Zuid, 5 kilometer. Daar stond een tijdje een auto stil. En bij Rotterdam op de A15 vanuit Europoort bij Pernis, 5 kilometer. In de ochtend- en avondspits. Het NOS Radio 1-journaal. In Balkbrug, dat ligt in Overijssel, is vanmiddag geprotesteerd... tegen de sluiting van de TBS-kliniek Veldzicht. De kliniek behandelt zeer ingewikkelde patiënten... en de kennis daarvan mag niet verloren gaan, vinden de demonstranten. Trudy van Rijswijk was bij de actie. 500 banen staan hier op de tocht bij Veldzicht. en De medewerkers staan allemaal buiten, maar het is eigenlijk heel erg druk... want de brandweer is er ook, de burgemeester komt... en die luiden de alarmklok, een oude klok die hier voor het gebouw staat... Simon Erfman, u werkt hier hoe lang al? Ik werk hier vanaf 2006. En u bent beveiliger? Ik ben toen beveiliger. Wat onderscheidt u van anderen? Het feit dat wij een A-status hebben met betrekking tot de beveilingsgroep. En hier ook mensen geplaatst kunnen worden met een extreem vluchtbeheersgevaarlijke status. En daar zijn wij goed op ingericht. En daar zijn we sterk in. Maar gaat het helpen dat protesteren? Want ze zijn vrij stellig hoor. Dat we de bres op gaan lijkt me vrij logisch. Uh, daarbij komt, uh, als ze dan ten onder moeten gaan, dan uh, ja, trekken we wel te strijden. Lijkt me logisch. Strijdend ten onder. Strijdend ten onder, ja. ja. Maar we gaan er niet van uit. Het is nog steeds een voorgenomen besluit. Binnen zitten ook wat mensen bij elkaar. En wat opvalt is dat ze redelijk stil zijn allemaal. Dat zijn jullie toch stil? Jullie zijn volgens mij aangeslagen, of niet? ja. De burgemeester van uh, Hardenberg, waar Balkbrug bij hoort, is er ook, Peter Snijders. De impact van uh, de sluiting van uh, Veldzicht, hoe groot is die? Ja, dat is enorm. Uh, mega groot. 490 arbeidsplaatsen direct. Uh, en als je nog eens bedenkt aan indirecte werkgelegenheid, dus mensen, uh, ondernemers uit Balkbrug zelf... Nou, dan mag je ongeveer 50% daarvan rekenen. Dus dat zijn ook ruim 200 arbeidsplaatsen. Uh, dan praat je toch zo 700, 750 arbeidsplaatsen die gewoon hier gaan verdwijnen... Waar ik, de staatssecretaris, geen alternatief voor heb horen roepen. Uh, dus dat is uh, heel fors. En uh, nou, wij weten niet op dit moment hoe we dat zouden moeten oplossen. De situatie bij de TBS-kliniek Veldzicht in Balkbrug. 9 voor 5, Mark vroeg, goedemiddag. Hi Tim. Zeg, we weten dat het koud is. Maar uh, laten we de week eens met hoop, met optimisme, met een vrolijke nood beginnen. Uh, je hebt vast wel iets positiefs meegenomen de weersverwachting. Nou... Het is wel ver zoeken hoor. Is we, we, ver zoeken. Laat ik je misschien een beetje helpen. Een, een mooi record misschien. We hebben zo'n koude maand. We zijn bijna door maart heen. Gaan we op weg naar een record? Ja, zelfs dat niet. Nee, nee, nee, nee, nee. Misschien halen we niet eens de top 10 hoor. Dat, we zitten er wel dicht, dichtbij. Het is sowieso koud natuurlijk. Maar eh, om dan positief iets in te brengen. We hebben natuurlijk een paar prachtige dagen gehad. Zo rond 6, 7 maart. Lang en lang toen meer, was hè? het 19 graden. Ja, dan kun je een koude record eigenlijk al wel meteen op je buik schrijven. He, dus eh, nou ja, had je dan nog iets positiefs uit willen halen. Dan hadden we die dagen ook even om zeep moeten helpen. Maar ja, dat is niet gebeurd. Was ik weer helemaal vergeten die dagen. Wat, wat gaan we de komende dagen Het mogelijk zien? Ja, eigenlijk een beetje onveranderd weerbeeld dat we vandaag hadden. Hoewel, er komt iets meer zon. Morgen ook in het zuiden van het land de zon er geregeld bij. De wind blijft overigens nog steeds een rol spelen, matig En bij zee zelfs krachtig, windkracht 6, nog altijd uit die oosthoek. En dan komen de temperaturen morgen overdag weer op een graad of 3, 4 uit. Maar voor het gevoel nog steeds veel lagere temperaturen. De lucht is ook gort en gord droog. Je merkt het, als je ook maar iemand even aanraakt, dan vliegen de vonken over. Ja. En dan hoef je verder niks voor te doen. Dus geen bijbetekenis in dit geval. En dat komt omdat ja, alles wordt een beetje statisch met dit weer. Dus echt eigenlijk iets wat bij de winter hoort. Gorddroge lucht. Ja, dat hebben we vandaag, dat hebben we morgen. En eigenlijk tot en met het eind van de week. Marco Verhoef, dankjewel. Elke werkdag, ochtends van 6 tot half 10. En smiddags van half 5 tot half 7. Het nieuws uit binnen en buitenland in het NOS Radio 1 Journaal. Of Sound Coldplay, de Britse band. We blijven op het Britse eiland. Premier David Cameron wil Europese migranten ontmoedigen om naar Groot-Brittannië te komen. Zo moeten de werkloosheidsuitkeringen voor deze groep flink worden teruggeschroefd. Deze en andere maatregelen maakte Cameron vanmiddag in Ipswich bekend. In Londen was de correspondent Arjen van der Horst. Arjen, Hoe groot is die instroom van immigranten dan nu? Ja, Groot-Brittannië heeft nu een netto-immigratie van 160.000. Dat wil dus zeggen, er komen 160.000 meer mensen het land binnen... dan er het land verlaten. Nou, dat getal was tot, tot voor kort nog veel hoger. Uh, over een periode van 10 jaar was die netto-immigratie tot 2010... een kwart miljoen per jaar. En daarvan, zegt premier Cameron, dat is veel te hoog. De was veel te hoog en het systeem was badly out of controle. Net migration needs to come down radically, from hundreds of thousands a year to just tens of thousands. And as we bring net migration down, so we must also make sure that Britain continues to benefit from it. Ja, nu nog praten we over honderdduizenden die elk jaar het land binnenkomen. En de regering wil dat dus terugbrengen tot hooguit enkele tienduizenden. En dat is een immigratiestroom die het land aankan volgens Cameron. Ook zegt hij, nieuwe immigranten moeten kunnen aantonen dat ze ook een bijdrage leveren aan de welvaart van dit land. Hoe wil u dat gaan doen? Ja, de belangrijkste maatregelen gaan over de inperking van de sociale voorzieningen. Bijvoorbeeld dus die werkloosheidsuitkering waar je het al over had. De duur van een WW-uitkering voor migranten wordt aan banden gelegd, zegt Cameron. Jobseekers' allowance is only available to those who are genuinely seeking a job. And as a migrant, we're only going to give you six months to be a jobseeker. After that, benefits will be cut off unless you really can prove... Not just that you're genuinely seeking employment. Ja, dus ben je een werknemer uit de Europese Unie. Je hebt hier gewerkt, maar je verliest je baan. En dan krijg je maximaal nog een WW-uitkering van zes maanden. En die kan alleen verlengd worden als je echt kan bewijzen dat je een goede kans maakt op een baan. Is dat echt nou zo nu? Nee. Want die maatregel geldt eigenlijk al voor de meeste Britten. En je ziet alleen dat de voorwaarden voor migranten aangescherpt worden. Er wordt bijvoorbeeld gekeken of ze goed Engels spreken. Maar eigenlijk geldt het voor alle nieuwe maatregelen... of zogenaamd nieuwe maatregelen die Cameron vandaag heeft aangekondigd. Want zo nieuw zijn ze niet. Ze bestaan hm. grotendeels al. Ze worden alleen een tikje strenger gemaakt voor nieuwkomers. Maar als die maatregelen niet wezenlijk verschillen van het beleid tot nu toe... waarom dan deze, nou mogen we het varen van Cameron noemen? Ja, dit moet je eigenlijk uitleggen als een politiek signaal... of liever gezegd twee signalen. Eén is voor de Roemenen en Bulgaren, aan, de einde, aan het einde van dit jaar worden de beperkingen voor werknemers uit die landen opgeheven. En Cameron waarschuwt ze nu alvast. Je kan niet zomaar aanspraak maken op onze sociale voorzieningen. Twee, ja, die is echt voor de eigen bühne. We zien hier in dit land de opkomst van de UK Independence Party. Hè? Dat is een PVV-achtige anti-immigratiepartij. Die doet het goed in de peilingen. Kaper op dit moment veel stemmen weg van de conservatieven. En Cameron probeert ze weer terug te winnen... door een hardere toon aan te slaan over immigratie. Arjen van der Horst vanaf het Britse eiland. Na vijf uur naar dat andere eiland in het nieuws. Cyprus naar een nachtclub-eigenaar in Limassol. Tot zo.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 Dit is Radio 1.